...dat uh, um, heb ik niet direct een, een antwoord op. Heel... Meneer De Vries, uh, is het, uh, het is een financieel verhaal. Nou, dat, uh, daar krijgt ook van de, de dame hier uh, antwoord op. Ben ik nu iemand vergeten? Volgens mij niet. Oh, meneer Kuijker, PK. Ja, gerepareerd. Gaan we Sorry. <lacht> <lacht> um, wanneer gaan we beginnen? Sorry. Wanneer gaan we beginnen? Ja, nou dat is een, een interessante discussie ik, uh, die ik uh, graag nog een keer met u voor. Maar uh, ja. ik denk dat het verstandig is om dat niet op dit moment te kunnen. Ik heb nog wel één vraag gesteld. Want ik zei ook van de uh, toren moet gerepareerd worden. Denk ik, ja, nou, dat is een constatering. Maar waarom gebeurt het dan niet? En kunnen wij als gemeente dat dan niet afdwingen? Ja. Dat was de vraag eigenlijk. Dat klopt, maar dat dat is dat dat, volgens vragen. mij is, is dat, uh, dat onderdeel van uw vraag is, uh, uh, aan de orde geweest bij de, bij de interpellatie uh, uh, op 5 oktober, waarin die vraag ook als eerste werd gesteld. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik direct de antwoord daar op schuldig ben. Maar ik kijk even naar mijn bureau. Uh, volgens mij is, blijft dat nog een punt van aandacht. Het is dus gezegd ja, op korte de, termijn, uh, het terrein is afgezet nu omdat er een onveilige situatie is. Dat blijft dus. Totdat er iets gebeurt. En dus het hangt ook samen met leefbaarheid. Hoe lang accepteren wij als gemeente dat daar een onveilige situatie is, zij het wel dat het tijdelijk is afgezet? Dus daar uh, kan de Raad een standpunt over innemen. Maar wordt het dan niet tijd dat we dan maatregelen gaan nemen, heel concreet? Disbestanden, niet ja, nee. dus, het is Meneer Tone, u, uh, u zet te zwaaien. En daarna. Meneer. Doet hij het? Ja. Ja. Uh, ja. Naar aanleiding van de opmerking van de heer Simons... Um, en het uh, niet kunnen beantwoorden van uh, de verkoop uh, van, die, uh, van, die, van die toren... ben ik benieuwd naar, um, als je kijkt naar de investeringen... 4,4 miljoen onder andere... Um, hoeveel daarvan is achterstallig onderhoud? En waarom vraag ik dat? Omdat daarmee waarschijnlijk aangetoond wordt... ...dat bij uh, de verkoop van de toren, de heer Simons gelijk heeft, dat het toorderen was meegenomen... ...want men sprak toen over 900.000 euro. En ik denk dat, als ik uw verhaal hoor, dat het achterstallig onderhoud van zijn levensdaan geen 900.000 euro betraagt. Meneer Boubert Hoelso, als laatste. Ja, voorzitter, even naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Lente. Die zei, u kunt daar een besluit over nemen, over die onveilige situatie bij de watertoren. Ik heb de indruk, voorzitter, dat het gewoon een kwestie van handhaven is. Dat uh, op het moment dat het onveilig is, dan dient er opgetreden te worden. En hoeven wij helemaal geen besluit voor te nemen. Dat moet gewoon gebeuren op grond van de taakstelling die de organisatie heeft. Dank u wel. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van Leeuwen. Ja. Nou. Ja, ja. Oké. Okay. Nou goed, ik denk dat ik maar even het begin begin... Uh, door wie wordt u betaald? Dat was ik in ieder geval eentje die heel erg is bij van... Um, wij uh, worden betaald door het Nationaal Programma Herbestemming... en ja, in feite is dat advies om niet... dus eindelijk een keer een advies binnen de gemeente Zandvoort... die <laughs> geen geld kost. Um, nee, dus, dus, dus in het kader van het Nationaal Programma Herbestemming... Um, ja... ...wordt word hulp geboden. En zie je het inderdaad als hulp uh, als vanuit de Rijksoverheid... ...om lokale gemeenschappen te ondersteunen... In een, in, en, ...en daarmee ook een stukje Rijksbeleid te ondersteunen. Want het Rijksbeleid staat ook wel op herbestemmen... ...en niet zozeer meer op wel. Dus dat is één. Um, ook een vraag over een indicatieve haalbaarheidsstudie... ...meem erin? Ja, ik vind het toch wel een bijzondere procedure... ...dat je het uit je hoofd moet onthouden. Ik vind het heel knap. Ehm... Um, Haalbaarheidsstudies zijn altijd indicatief in die zin dat je, je gaat in op de belangrijkste elementen die maakt, die bepaalt of iets reëel of haalbaar is. En dat doe je met de beste kennis in huis. Je informeert naar de bestemmingsplanmogelijkheden, je gaat kijken, je gaat de toren bekijken, je gaat met een lokale makelaar om tafel, wat zijn hier de prijzen, waar is de markt. Wat zijn de recente ervaringen met bepaalde projecten die, die geklapt zijn? Dus je gaat je, laat je wat degelijk lokaal informeren. We zijn naar mijn gevoel ook iets hier verder gegaan dan alleen maar indicatief. Maar het kwam omdat bij watertorens zaken als vluchtwegen zo elementair zijn... in het bedenken van oplossingen en uh, de daglichttoetreding elementair zijn. Dus daar moesten we toch even voor aan de tekentafel gaan zitten... Maar het blijven natuurlijk bedragen die niet gestoeld zijn op het uitgewerkt ontwerp. En normaal gesproken, je begint met een schetsontwerp. Dan ga je naar je rekenmachine en je praat met partijen. Dan ga je vervolgens weer naar een voorlopig ontwerp. Dan maak je dezelfde ronde. En dat verfijn je uiteindelijk tot je met een definitief ontwerp hebt... waar ook een, ja, een definitieve kostenplaatje aan hangt. Nou, zover zijn we niet gegaan. Dat valt niet in het uh, snel invliegen. Maar we zijn... ...wel heel degelijk te werk gegaan en heel conciutieus als het gaat om realistisch inschatten van kosten en opbrengsten. Dus dat is even de aanleiding van het verhaal van een HLS-studie. Uh, mm, dan komen we dan bij de vragen van de ronde ramen. Ja, die kunnen we. Oké. Meneer Bouwbeer Wilson, in Den Haag heeft de withouder... Oh, Ja? Ik heb er nog een paar te doen. Was, het het. Ik, ik zal het even heel kort houden. Ik snap het tijdsprobleem, zo zag je dan. Er staat dus in het gebouw een liftschacht van beneden tot boven. De hele technische installatie die erin zit, die zou historisch leuk zijn om te bewaren, maar dat is echt uit de tijd en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. In het hotelplan heb ik gemeend om een nieuwe liftschacht te maken die binnen de gevel blijft. En hier komt te staan, dat heeft ermee te maken dat als je een verdeling naar drie hotelkamer's per verdieping wil maken in het vat, als je hier de lift hebt, dan moet je een gang rond gaan maken en dan ben je al je ruimte kwijt. Ik zal het even heel snel vertellen. Um, dat hier daar staan... welke, welke variant is dit ook weer? Dit is de hotelvariant. Nummer 1, 2 of 3? Uh, dit is nummer 2. Dus daar plaats ik de lift buiten de schacht... die daar oorspronkelijk voor in het gebouw gemaakt is. Bij de woonvariant... Kunnen we er even naartoe? Andere kant op. De zes appartementen. Blijft de lift in de schacht... of komt een nieuwe technische installatie... in de betonnen schacht die erin zit... en kun je dus iedere verdieping bereiken... ...met die lift. Dat houdt in dat dat een elektronisch systeem komt... ...dat maken we in IJmuiden nu ook... ...waarbij je dus zelfs van de woonkamer... ...naar de slaapkamer kan met de lift... ...maar dat kun alleen jij met die code... ...zonder dat er iemand anders in zit. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar daar blijft hij dus... ...in beide gevallen... ...blijft dus alles binnen de metselwerkschil... ...van het gebouw. Dan de architectuur. En mag ik even de volgende, denk ik? Deze... Um, bij de plannen die ik tot nu toe gemaakt heb, wordt natuurlijk altijd direct geroepen van dat zal monumentenzorg wel niet goed vinden, of de welstandscommissie, of wat dan ook. Um, daar wordt dan van kant van de ontwikkelaar, maar ook door mij, altijd heel scherp gesteld van ja heren, willen we iets met zo'n gebouw wat bestendig is voor de lange duur... Uh, dan heb je gewoon geld nodig. Dan moet er gewoon opbrengst gegenereerd worden. Dat kun je met appartementen doen, dat kun je met een hotel doen of wat je ook maar verzint. Uh, en dat rechtvaardigt ook ingrepen in het historische gebouw. Dat je die ingrepen uh, vervolgens manifest maakt voor deze tijd... ...en niet doet alsof ze er altijd gezeten hebben... ...door bijvoorbeeld die ronde ramen te gaan herhalen. Maar vergis u niet, als ik met deze ronde ramen... ...het daglicht hier voor die twee woningen moet gaan realiseren... ...dan wordt dat toch een heel raar zicht met nog iets... ...er is vijftig ronde ramen erbij. Um, dus het is architectonisch een, toch een gangbaar concept... ...om te zeggen, nee, ik maak nieuwe, heldere ingrepen... Uh, die van, nou zal ik een jaartal noemen, 2015 of zo, uh, dateren en herkenbaar zijn in die zin. En of dat dan deze moeten zijn, of dat ze vierkant of langwerpig of verticaal moeten zijn, uh, dat is een ontwerpkwestie waar ik nu nog helemaal niet op ingegaan ben. Dit is even een eerste conceptidee. Ik denk dat ik mijn vragen beantwoord heb. Hè? Oh, de situatie nog, plaatje 24. Maar ik begrijp de vraag niet helemaal, eerlijk gezegd. Voorzitter, um, de ingang zoals die daar staat, met de trappen. En hier. Het, het middelste plek. Mr. Oh, ja, ja, ja, ja. Ik heb maar één tekening van de gevel in bestaande toestand. En die ligt hieronder. Dus mijn bureau heeft niet die hele toren uitgetekend. Wat je hier steeds ziet, is een bestaande toestandtekening. Ik heb alleen maar deze, daar zijn toevoegingen op gemaakt. En daar is dit ook bij gebeurd. En dan klopt het dat dit eigenlijk wat meer om de hoek staat ten opzichte van deze toren. Want die ingang zit hier en die nieuwbouw staat daar. Is dat voldoende? Gelukkig maar. En de financiële vraag van de heer Tone. Ja, die is echt te ingewikkeld om die nu uh, te beantwoorden. Er zit... Dat hele onderhoudspakket, uh, dat zit in die begrotingen, maar dat gaat met grote kengetallen op dit moment. En wat je natuurlijk in deze situatie doet, uh, dat is dat je alle vernieuwing die je ook in die gevel moet gaan aanbrengen, combineert met je uh, restauratie van het bestaande metselwerk en dan tot een bepaald bedrag komt. Dus dat kun je niet één op één zeggen van nou, dat gaat naar restauratie toe en dat is nieuwbouw. Ja, als je kijkt naar de, de derde variant van u, daar, daar laat je het zoveel mogelijk intact. Maar daarin moet ook Dat de, de vraag zal er onderhoud in zijn ja. meegenomen. Als je kijkt naar die investering, was het 3,3 miljoen zo. 3,1 miljoen. Als de investeringskosten daarbij 3,1 miljoen zijn. En ik in mijn hoofd terughaal dat we in 2005 rekening hebben gehouden met een restauratie of een uh, onderhoudsplaatje uh, uh, van 9 ton. Dan geloof ik nooit dat in 3,1 miljoen uh, 9 uh, ton uh, uh, achterstallig onderhoud zit. Maar dat is ook bij hoe je het bekijkt. Hè? Want ik zal nog even heel kort dan uitleggen wat er nu met die gevel aan de hand is. Want daar, zit, daar zitten toch wat vragen. <kwijls> um... Nou. Hmm. Deze is het anderste. Wat er aan de hand is, is dat het metselwerk hier, dat staat gewoon nog op zijn pootjes. Dat is alleen verticaal gescheurd door dat temperatuurverhaal dat de zuidkant meer warmte krijgt dan de noordkant. Doordat die spanningen in dat metselwerk zitten hier op een aantal plaatsen, is die gevel verschoven ten opzichte van het beton waar die op staat. Uh, dat klinkt heel dramatisch, maar dat is een centimeter of vijf, zes dat het van zijn plaats gekomen is. Ik had het ook al nooit zo ingrijpend gezien. Het is spectaculair om te zien op zich. Nu kun je zeggen van nou, ik moet die gevel restaureren. Dan moet het dus van daaraf allemaal eraf en weer op zijn plek teruggemetseld worden. Je kunt ook zeggen van nee, er zijn allerlei middelen om het op de plek waar het nu staat, staat het ook goed. Het mag alleen niet verder gaan bewegen. En dan ga je dus iets met ankers en verstijvingen enzovoorts uithalen. Dat kan op deze toren, kan dat ton een verschil uitmaken. Dank u wel. Uh, ik wil de commissie vragen of er uh, behoefte is om uh, nog uh, verder te praten verder vragen over de watertoren. Want dan heeft de wethouder een goed idee. Dus ik weet niet of uh, ja. u nog allemaal vragen heeft. Ik had al een hele tijd nog een vraag, maar die wil ik best opsparen als dat beter is. Ja, dan geef ik even het woord aan de wethouder. Ja, Dank u, voorzitter. Hm? Nou, wat, wat, je eigenlijk nu, uh, wat we eigenlijk nu merken is dat er toch, wel, uh, toch nog steeds vragen blijven opborrelen... en dat we nu ook misschien een beetje tegen de tijd uh, gaan aanhikken. Uh, we hebben namelijk toch een presentatie te gaan. Ik, uh, ik vind het ook wel belangrijk dat die voldoende toetsen recht komt. Ik zou u eigenlijk willen voorstellen... Dat uh, in overleg met de griffie dat we een, een datum uh, alsnog gaan plannen, dat we met een discussiestuk uh, komen met uh, de mogelijkheden en de onmogelijkheden met betrekking tot de watertoren om daar verder over uh, met u door te praten. Meneer de voorzitter, mag ik nog één opmerking maken op persoonlijke titel? Er is hier naast me ergens gezegd dat uh, sloop of behoud van die toren dat een pure financiële kwestie is. En ik vind dat permanent onjuist. Het is, een, uh, het is veel meer een culturele daad uh, die de gemeente moet stellen. Of die in sommige gevallen door de Rijksdienst voor Monumenten gesteld wordt. Of de, de RCE tegenwoordig. Als dat je alleen maar het geld moet bekijken. Ja, dank u wel. Dan uh, sluit ik dit agendapunt. En dan komen we hier zo snel mogelijk weer op terug. Ja. Uh, wilt u, uh... Meneer de voorzitter, ik wil, even, uh, ik wil toch even iets kwijt, een overweging die misschien dan meegenomen kan worden in, uh, in, uh, zeg maar in de voorbereiding van het nieuwe Voor de stuk, volgende zat, keer. Ja. Voor de volgende keer. Kan ik u nog even meegeven? Van u? Ja, als het heel kort is, uh, ja, kunt u het. Oké. Uw microfoon. Uw microfoon. Ja, dank ja, u. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, wij weten heeft de IRG de toren ooit gekocht om strategische redenen. Hè. Dat is een... Uh, uh, nou is mijn hele verhaal is even weg. Het is veel zin op dit moment niet. Ja, ja dit is het is toch. Um, uh, zodat ze de grond konden gebruiken voor de nieuwbouw. Dat is natuurlijk een gok geweest, aangezien ING van uitging. De gemeente zou ING moeten dwingen de water toch een herbestemming te geven om in aanmerking te komen voor de rest van de omringende grond. Volgens mij is dat de enige sturingsmechanisme wat de gemeente op dit moment nog heeft. Ik zou dit graag mee willen nemen in uw overweging. Dank u wel. Wordt meegenomen. En dan sluit ik uh, dit agendapunt. En dan schors ik de dus vergadering voor vijf minuten. En ik wil mevrouw Van Leeuwen en de heer Schulz Hartelijk bedankt voor hun presentatie en hun aanwezigheid. Ja, we zijn in de schorsing, Pieter. Ja. Uh... Wat een verhaal. Ja, het, een, het, het was een beetje onverwacht voor mij. Want ik keek naar de agenda en ik zag eigenlijk het Middenboulevard. Maar er is dan toch de Watertoren uitgelicht. Klaarblijkelijk als een belangrijke. Ja, het maakt natuurlijk onderdeel uit van de hele Middenboulevard. Eh, het is het project waarvan je denkt dat het het makkelijkst te realiseren is. Als eerste: ja. eh, die Watertoren en het Watertorenplein en, en dergelijke. En je ziet dat er nu dus een bureau is geweest, een extern bureau. Eh, programma eh, ja. en een, een landelijk bureau eh, die een onderzoek heeft gedaan, architectuur ook heeft bekeken en het financieel heeft bekeken. Ja. En zij komen uit op een, een drietal plannen. Het eerste plan om een aantal appartementen in de toeren te bouwen, eh, zowel in de twee waterbakken als bovenin. Het eh, tweede plan betreft een hotel en wellness en dergelijke. En, en eh, plan drie is meer explosive Ruimte, een aantal kunstenaars erin en bovenin het restaurantfunctie. Ja. Ook financieel hebben ze dat bekeken. Ja, de woningen, dat zou een financieel positief element geven. Dat zou dan financieel haalbaar zijn, volgens hun. En omdat je de minste kosten hebt eh, als je dat in de expositieruimte en de restant hebt, zal het ook nog een financieel haalbare post zijn. Maar het is wel een nippertje, nippertje, nippertje hoor. Ja. Ja, ik vraag me af als je die derde variant. Hotel, kan me nog iets bij voorstellen. Dat dat iets ruimere opbrengsten genereert. Maar wat betekent dat? Want het is zoals Cor zei van GBZ... betekent wel de gevel doorbreken op een groot aantal plekken. En als je dan ziet naar de toestand van de mensenwerk... want er staan nog steeds hekken omheen. stenen die donderen naar beneden toe. Er wordt nu bevestigd dat er inderdaad getordeerd is, de gevel vijf centimeter is het gemessen werk verschoven ja. uh, ze hopen daarmee stop te zetten met beankering en dergelijke ja. maar die zekerheid kan niet gegeven worden nee nee maar ja nou ja, er is ook gekeken naar de, de financiële haalbaarheid. En dan, dan wordt dit waarschijnlijk de gunstigste variant. Ja, echt. maar je hoort natuurlijk ook opmerken van nou, raadsfracties: Moeten wij wel die toren terug gaan kopen? Of moeten we niet de eigenaar verplichten om het achtergelstallig onderhoud weg te werken? Ja, dat was destijds contractueel ook overeengekomen. En daar is dus nooit aandacht aan dat ik besteed. Ik meen ooit gelezen te hebben dat die toren 150.000 gulden heeft ge... Voor 25.000 25 is de verkocht ja. aan, aan de, de ontwikkelaars. Ja. Ja, ja, dat was het. Ja. Ja. Maar ja, die schikken zich nu ook rot. Als je ziet het achterstallig onderhoud. Volgens Gertone is dat 9 ton. Ja. Nou, uh, ik denk dat je daar niet mee haalt. Daar zal wel het dubbele van zijn. Ja. Uh, ja, dan als je daar dan mee begint en dan moet je nog de functie gaan bepalen ja. dan wordt het een hele moeilijke zaak. Ja, ik, ik, ik, ben wat, uh, ik geloof dat de aap wel een beetje uit de mouw is gekomen voor wat betreft de motieven van het college. Om nou eens een andere manier ja. te zoeken om naar die watertoren te kijken. Omdat er uh, het gonst in het dorp toch een beetje rond van. Ah, er schijnt een meerderheid te vinden die zich afbreken en de watertoren-oud-model van oorlog terugbouwen. Dat is waar, maar alle politieke partijen hebben in een verkiezingsprogramma geschreven dat ze allemaal zijn voor het behoud van de watertoren. Ja, ja. ja. ja en dan is het natuurlijk moeilijk om nu opeens 180% te draaien en te zeggen van nou... Uh, ja. En wat moeten we dan financieel daarvoor consequenties ja. voor hebben? Nou, ik heb in recente gesprekken toch wel al een tendens, ook bij politieke partijen, uh, waargenomen. Dus, uh, ja, misschien moeten we het afbreken. Want denk erom, uh, het gaat de Zandvoortse gemeenschap een hoop geld kosten als er wij dat veel. ding zouden kopen en opknappen. Recht. Erg veel. Dat kost veel belastinggeld. Ja. En ik denk dat op het moment dat je daarmee in de helder uh, naar buiten komt, dat de Zandvoortse zeggen van nou in dat geval geval, yes. <laughs> uh, breek hem dan maar af en kom met die oude watertouren die door de Duitsers is omgebombardeerd, kom daarmee terug en, en daar kan je wel iets mee, mee doen. Ja, natuurlijk. Als je dan uh, naar de normen van leefbaarheid uh, dat ding herbouwt, En dan zou het uh, betekenen dat het een voetafdrukken een foot footprint zou hebben die misschien een meter groter wordt, of wat dan ook, waardoor je net behoorlijke appartementen erin kan bouwen. Ja. Het, uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje verrast door de hotelvariant. Ja, ja, dat vond ik eigenlijk wel een leuke. Ja, aan de andere kant als je ziet hoeveel hotels er leeg staan en ja. failliet zijn en uh, sluiten en dergelijke. Vraag ik me uh, stellig af of daar wel een markt voor is. Is er een marktonderzoek gepleegd naar hotel? Zijn er nog grote hotels die naar Zandvoort willen komen? Uh, uh, uh, dat is natuurlijk helemaal de vraag. Ja. Uh, uh, uh, uh. Wat, wat praten we over? We praten over 40 kamers, hè? Ja. 16 in de toren en 24 drachten. Grote Ik kun je dat niet echt noemen? Nee, dat, uh, ja. Ja, dan kom je een beetje in NH-hotel terecht. Ja. Is daar marktvoerig? Ja. Uh, waarschijnlijk een aantal weekenden per jaar, ja. maar het hele jaar door. Uh, ja. Ik vraag me wel zelf af, maar wie zijn wij om daarover te oordelen? Nou ja goed, daar kun je marktonderzoek over doen. Het dan. is natuurlijk. Wij zitten over iets te praten, althans de gemeenteraad zit over iets te praten wat niet van de gemeente is. Nee. Het is particulier eigendom, ja? uh, ING en, en een aantal ontwikkelaars. En daar zitten wij over te oordelen als gemeente. Dat lijkt me heel gevaarlijk. Die, die ontwikkelaars die zitten nu lekker achterover en die zeggen van uh, jongens bekijk het. Ja, maar ze plegen ondertussen ook niet het onderhoud. Nee, er staan grote hek omheen. Nou, is dat nou een mooi beeld voor de zon, voor de toeristen? Nou, als je wat kwaad denkend bent, dan zou je zeggen van de oorsprong, of zoals net al werd gezegd, de, de intentie is altijd al geweest, afbreken en herbouwen. Ja. Dus laat die toren maar instorten en dan, dan, gaan we, dan moeten we wel herbouwen. Maar het is natuurlijk ook een andere kant. De emotie van de zandvoertuigen, we zijn allemaal groot geworden met die toeren achter in de tuin en daar kijken we naar. Naar de vlag, we weten hoe de wind staat. En dan Liger. weten we ook wanneer we granalen moeten gaan vissen. Pieter, dat wil ik net zeggen. Als we granalen vissen en we lopen kijk, in zee. In, kijk je vlag. kijkt naar de boulevard en dan zie je bouwenspellers. En, bo en de vlag op de watertoren. Maar die vlag die zit er al een jaar niet meer. <lacht> nee, dat is waar. Ja. Dus uh, dan denk ik van Ja, waar zijn we mee bezig? Hoe ver gaat de emotie van we willen die toeren behouden. En is ons dat een grote belastingverhoging waard? Of zeggen we ontwikkelaars, bekijk het maar. Ja. Uh, nou ja, de emoties... Misschien toch wel de angst van mensen dat daar gewoon weer hoogbouw komt in plaats van een markant gebouw. Ja. En dan is het alternatief voor de oude watertoren van voor de oorlog ervoor terug misschien wel aanvaardbaar. Maar ik behoorde toch tussen de raadsleden, diverse fracties, van ja eigenlijk weten we het niet of we dit wel moeten doen. Of ja. we dit ja, ja. moeten doorzetten. Uh, het bureau dat heeft uh, ja, drie plannen gemaakt. Die hadden jij en ik ook kunnen bedenken. Uh, ja, ja, maar ze hebben, wel, ze hebben natuurlijk wel wat ervaring met een aantal watertoren. Zij, ja, maar er werd erbij gezegd die watertorens waren niet in gemeentelijke handen. Nee. En, en die ene Ben uh, Gillissen, die dan het woord voerde, die zei ook nadrukkelijk, uh, eigenlijk mag de gemeente daar zich helemaal niet mee bemoeien. Nee. Dan moet je de handen laten van de ontwikkelaar. Ja. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat de gemeente met de ontwikkelaar moet praten en over allerlei alternatieven moet praten. Ja. En dan een gemeentelijke voorkeur. Daarin uitspreken. Ja. Want het moet toch weer passen in het bestemmingsplan middenboulevard. in Precies. De ontwikkeling van de rest. Precies. En dan moeten we eerst afwachten wat gaat, er gaat ja. de raad van Staten zeggen. Maar oh, nou, dat horen we straks nog wel. Of die bestemmingsplan accorderen of niet. Dus uh, we gaan we verder. We gaan verder. Het woord aan de wethouder. Wethouder gaat gang. Uh, dank u voorzitter. Um, tweede deel van de avond. We gaan um, iets breder de middenboulevard uh, op. Er is een, een presentatie uh, reeds gemaakt. Die is ook al uh, voor u ter beschikking gesteld via uh, Raadsnet. Dus ook voor de luisteraars thuis als u uh, naar de vergadersstukken van deze vergadering gaat, kunt u uh, de presentatie meelezen. Dan heeft u ook beeld bij uh, het woord. En ik wil eigenlijk voor de presentatie uh, het woord geven aan uh, Joke Lente, projectleider Middenboulevard. En ik wil u wederom verzoeken om uw vragen op te sparen tot het eind. Voorzitter, even vooraf voor de orde. Um, we ja, dat hebben dat ook dat een pro project-update project gehad. Gaan we daar nog iets mee uh, doen of nu niet? Nee, nu niet. Mevrouw nee, Linter, okay. gaat u gewoon. Dank u wel. Ja, de update was ook al eerder uh, eerder verspreid en die is blijkbaar nu nog een keer de informatie meegegaan. Maar dat is niet waar het nu over, over gaat. Uh, de presentatie uh, waar we het nu over willen hebben is zo opgezet. Uh, het is vooral informatief. Uh, we kijken even terug naar wat we al hebben gedaan. Uh, we kijken welke stappen op korte termijn genomen moeten worden. En uh, dan lijkt het ons goed om zo snel mogelijk door te gaan naar een onderdeel waar we het nog niet zo vaak over gehad hebben. Namelijk wat zijn de belangrijkste risico's op de belangrijkste dossiers die er spelen. We gaan nu niet expliciet in op uh, alle deelgebieden. Net is bijvoorbeeld wel de watertoren heel expliciet aan de orde geweest. Dat zouden we bij elk deelgebied kunnen doen. Uh, maar we kijken meer naar de overkoepelende dossiers en wat daar de belangrijkste issues zijn. <tiedacht> ja, pop. Um, nou, heel kort even het overzicht. Maar u heeft het volgens mij ook al uh, in een eerder stadium gezien. Uh, we hebben een aantal documenten opgeleverd, wat ook uh, gebruikelijk is bij, de bij een dergelijke projectopzet. Je begint natuurlijk met een aantal basisdocumenten. Het uh, belangrijkste bestemmingsplan uh, die is vastgesteld, waar we nog wel wachten op de Raad van State. Daar kom ik straks op terug. Uh, de ontwikkelstrategie, noodherontwikkeling en verwerving. En we zijn bezig met de kust, uh, kustontwikkeling, gereksraming. Daar zijn we al een aantal documenten een stap, uh, van gemaakt. Dus een aantal stappen al ondernomen. Volgende. Een belangrijk onderdeel van de stap die ook is genomen is uh, dat zeg maar, ten tijde van het vorige afgewezen bestemmingsplan nog heel erg werd gedacht vanuit een hele snelle projectontwikkeling en dat ook heel erg werd gekeken alleen naar uh, een geksraming die gaat over bouw en woonrijk maken. En is toen naar de raad eigenlijk meer uh, een beeld ge ge ge gegeven van uh, de totale gebiedsontwikkeling en wat er voor nodig is. Daarmee is de scope van het project ook verbreed. De kustontwikkeling is daarbij gekomen. Dat speelde al wel, alleen de koppeling was nog niet zo duidelijk aanwezig. Uh, de relatie met de, met de provincie, met het achterland, de relatie met Amsterdam... Uh, dus in die zin is het verbreed. En dat zijn niet allemaal dingen die al in de grondexploitatieraming zaten. En dat is nog steeds wel een, een issue op het hele project. Van hoe gaan we daarmee om? Volgende. Meerjarenplanning van het rapport van Fakton, die u vorig jaar heeft vastgesteld... Um, Fakton heeft toen ook aangegeven bij de presentatie... Uh, het is een planning. Uh, het staat dus niet allemaal exact vast. Dat zouden we misschien graag willen. Maar we weten ook dat er al die dingen kunnen spelen... waardoor we kunnen schuiven met deze planning. Uh, op dit moment uh, werkt het college nog volgens deze planning. Uh, er is wel een verschuiving. Met name aan het begin. Ik heb daaronder... Uh, een beeld gegeven wat niet in het rapport expliciet staat, wel beschreven, maar niet zo expliciet in dit schema. Namelijk besluitkustontwikkeling, de ruimtekwaliteitskaders, die zijn allebei voorwaardelijk om überhaupt te starten met het ontwerpen. Dus om überhaupt te starten met de lichtgrijze vlakken per deelgebied. En ook de einde Erfvacht, maar die geldt al alleen voor twee deelgebieden, namelijk van Venemaplein en Pellesplein zijn ook voorwaardelijk om te kunnen starten. De uh, planning is niet alleen... Uh, er is een proces aan vooraf gegaan om hier toe te komen. Dus om een onderverdeling te maken qua deelgebied. Uh, de ontwikkelpotentie per deelgebied is daarin meegenomen. Uh, de capaciteit van onze eigen organisatie. Wat kunnen we aan? We kunnen niet alle deelgebieden tegelijk doen. Dus je maakt daarin een keuze. Het liefst niet meer dan twee tegelijk. Uh, maar ook het uh, toerisme. Je kunt niet een aantal deelgebieden in de ontwikkeling... Uh, ...open hebben liggen... ...waardoor de toeristen niet meer uh, toegang hebben tot het gebied... ...dus daarin moet je ook keuzes maken. Volgende. In uh, het kort even de belangrijkste vervolgstappen die genomen moeten worden. We hebben een... On ...onlangs heeft het uh, college een convenant uh, ...ondertekend samen met de provincie Noord-Holland. Um, dat is een van de stappen, daar kom ik straks uh, die, dieper op terug... Uitspraak Raad, Raad van Staten van bestemmingsplan is een belangrijk uh, besluit dat genomen moet worden. Besluit kustontwikkeling, de rode uh, aangestreepte uh, besluiten, CQ-documenten... ...dat zijn weer de voorwaardelijke om überhaupt verder te kunnen met onze uh, gebiedsontwikkeling. Uh, de opstellen van de concepten ruimtelijke, kwali uh, documenten ruimtelijke kwaliteit. Mag ik vragen om nog iemand... iets meer uitweiding over dat besluit kustontwikkeling? Kom ik straks op terug. Uh, de, de ruimtelijke kwaliteitsdocumenten moeten worden opgesteld. Dit is allemaal 2011, zoals u recht kunt zien, rechts kunt zien. Onderhandeling over erfpacht. inventarisatie van wensen van de erfpachters van de te amoveren panden. Uh, en dan het vaststellen van de documenten. Dat verwachten we in 2012. Dat is ook uitgesteld vanwege de Raad van State. Daar kom ik ook straks uit vorige op terug. maken van een uitwerkingsplan voor het palace stond volgens de uh, factontplaning ge, gepland in 2012 en dan kunnen we ook eventueel met andere deelgebieden volgens die planning zouden we in 2012 kunnen starten als de uitspraak van de raad van state is geweest met een aantal deelgebieden en vijf jaar voorafgaand aan de erfpacht starten met onderhandelingen dus dat geldt voor die uh, erfpachten waarvan de erfpacht afloopt in 2017 of 19 Je hebt gelijk, dus dat wordt uh, gesprekken voeren met. Ja. Ja. Volgende, dit is een, een plaatje tussendoor, um, om aan te geven uh, via metaforen. <clears throat> uh, gewoon ook als denkbeeld uh, welke positie de raad in wil nemen in dit project. Uh, in het raadsprogramma staat het project Middenboulevard als, uh, als prioriteit nummer één. En uh, ja, dan is het natuurlijk wel de vraag hoe je dat ook naar buiten toe uh, etaleert. In dan begin ik links onderin. Het trekken aan een dood paard. Ik hoor dat af en toe. Maakt het erg moeilijk ook naar buiten toe om dit uh, project voor te, voor te duwen, zou ik zeggen. Struisvogel, kop in het zand steken. Geen rekening houden met de realiteit van alle dag. Uh, de grote olifant op een kleine fiets uh, geeft ongeveer aan uh, de, de, de ambitie die er is... Uh, ...in combinatie met de capaciteit, de, de, ja, de, de praktische situatie waarin we nu uh, zitten. Dus de, eigenlijk meer de, zeg maar, de negatieve kanten zitten wat onderaan. En boven meer de positieve kanten, een houding die je, die je kan aannemen. Uh, links de bok, bok op de havenkist... Dat geeft aan, als je eenmaal een besluit genomen hebt en je wil iets heel graag, ga er dan ook voor. Nou, de pauw lijkt me duidelijk, zo trots als een pauw. Ben je dat? Wil je dat zijn? En uh, de kip? Uh... Voorzitter, heeft, uh, heeft mevrouw Lent het idee dat wij de kop in het zand steken? Ik geef hier geen mening, ik geef alleen aan welke... Uh, vormen. U kunt kiezen om u naar buiten te ventileren. Ik ben, ik ben niet zo blij met die vergelijking, moet ik eerlijk zeggen. U mag zelf kiezen waar, waar u zich het meest toe, toe aangetrokken voelt. Ik geef alleen... Nou, niet bij die in ieder geval. Ja, maar goed. Deze discussie, doen ja, doe ik. De, de kip, om nog even af te maken, gaat om als je, als je de eieren uh, wilt binnenhalen, dan moet je ook het kakelen kunnen verdragen. De gouden eieren of zonder kop volgende pagina geschiedenis van je project neem je mee in het heden daar hebben we natuurlijk ook duidelijk mee te maken volgende dia graag dit is een, uh, wat, misschien wat ingewikkelder je hoeft dit nu niet helemaal in detail te kunnen lezen um, het gaat over de manier waarop een project normaal gesproken wordt georganiseerd uh, dat gebeurt overal in Nederland een bepaalde gebiedsontwikkeling heeft altijd een aantal fases die je doorloopt daar horen een aantal besluiten bij um, je hebt dus een dus hier aangegeven voorverkenning, zeg maar fase 1 en verkenning fase 2. Door de situatie waarin wij zijn beland tussen het afwijzen van het vorige bestemmingsplan en het opnieuw starten... zijn we eigenlijk van de eerste, eerste fase naar de tweede fase gaan en weer terug naar de eerste fase. Maar ook niet helemaal met een schone lei. Dus dat is een beetje door elkaar gaan lopen en dat maakt het soms lastig en rommelig. Um, maar we zitten nu halverwege de verkenning. De, de voorverkenning gaat om of, wat willen we, of... Willen we überhaupt iets? Nou, dat is met de structuurvisie met name uh, wel aangegeven. Er is een ambitie bepaald. En bij de verkenning gaat het om wie en wat. En daar zitten we nu nog deels in. En een deel daarvan is ook al uh, gemaakt. En de vervolgstap die we dan willen gaan maken, want er moeten nog een aantal dingen voor gebeuren, gaan we door naar de planstudie. Hey. U kan nog heel veel zeggen over projectfasering, hoe dat werkt, ook in relatie met een amendement dat u zelf heeft aangenomen vlak voor de zomer om het hele project nog eens een keer goed onder de loep te nemen. Het zou ook een voorstel kunnen zijn om dat in een andere bijeenkomst nog een keer daarna erop in te gaan. Dus hoe zit zo'n project in elkaar, welke besluiten horen daarbij en welke documenten horen daarbij? Uh, eentje terug graag. Was wel een zin tussendoor. Grondgeld en geduld. Ik toch even aangeven dat is ook iets wat eigenlijk altijd bij gebiedsontwikkeling van belang is. Deze drie heb je nodig om een goede gebiedsontwikkeling uh, in te gaan. Het is een lang traject, maar je hebt vooral ook het laatste heel erg nodig om het goed uh, vorm te geven. Volgende. Wil ik nu overgaan naar de risico's die uh, op een aantal dossiers spelen. Nogmaals, het is puur informatief. Het is op hoofdlijnen, dus uh, natuurlijk kan je er nog allerlei keuzes in maken waar je bepaalde gewichten aan wilt hangen. Um, het geeft alleen aan welke risico's wij op dit moment kunnen voorzien. En daarbij ook vooral wat voor acties je kunt ondernemen om te voorkomen dat risico's zich gaan voordoen. Mag ik vragen waarom u uh, zand voor het metropolitaan strand als een risico ziet? Dit zijn niet de risico's, dit is een opzomming van waarover ik. Uh, uh, ...straks nader op ingaan welke risico's daar bestaan. Ik kom daar straks op terug. In algemene zin, uh, dit is ook iets wat in een, in een, denk ik in een vervolgbijeenkomst uh, misschien nog wat specifieker aan de orde kan komen. Het gaat namelijk over, de, over vooral de financiële kant van het project. Er valt natuurlijk ook ontzettend veel over te vertellen. Maar een paar hoofdpunten wilde ik hier nog even noemen. Uh, het risico dat... Uh, een aantal onderdelen van het, financiële onderdelen van het project niet bij de grecs horen. Uh, op andere uh, budgetten zijn begroot, waardoor de, de beheersing van het project soms ingewikkeld wordt. Dat is één. Het tweede is dat uh, het geld daardoor ook vaak gefaseerd moet worden aangevraagd uh, voor projectonderdelen. Uh, dus je doet dat vaak ad hoc. Op het moment dat er iets speelt, moet je terug naar de raad om, om daar uh, financiële middelen voor aan te vragen... En uh, dan zijn ze soms niet tijdig geschikt waardoor het project ook vertraging kan oplopen. Uh, een derde is, nou, dat is een voorbeeld ook voor een discussie. Uh, stel je wil de boulevard inderdaad in 2013 zoals het nu in de planning van Fakton staat, sorry, um, uit gaan voeren, Dan maak je dus kosten voordat je überhaupt al baat hebt. Wil, wil je dat? Uh, het is wel een heel groot gebaren. Je kunt ermee een spin-off creëren, je kunt ermee ontwikkelaars laten zien van wij als gemeente gaan nu echt aan de slag. Maar dat heeft nogal een consequentie voor je, voor je begroting. Heeft dat verband met de 5 miljoen van de provincie, mevrouw Lent? Nee. Meneer Simons, uh, we hebben juist het gevraagd om na de presentatie uh, vragen te stellen. U komt stellen. Stel alleen uit. korte vragen tussendoor. Nee, maar wilt u even wachten. <lacht> Raad van State, bestemmingsplan. Nou, we weten allemaal dat dit het, het speelt. We weten ook dat dit behoorlijk vertraagd is. Uh, de zitting is nu gelukkig geweest op 6 september. Uh, de, de rechter heeft ter plekke aangegeven dat de normale termijn van zes weken uh, voor hun niet haalbaar zal zijn. Omdat ze het ingewikkeld genoeg vonden. Uh, dus we verwachten dat het langer duurt. Formeel geldt dan dat ze nog een keer zes weken hebben om zich daarover te beraden. Uh, maar gezien uh, de vorige periode dat ook formeel een, een termijn geldt van een jaar was, een jaar en negen maanden over hebben gedaan, durf ik daar niks over te zeggen, want er hangt geen consequentie aan. Maar we hopen natuurlijk dat dat uh, voor het eind van dit jaar inderdaad gebeurt. Uh, de risico's die er zijn, stel dat het hele plan wordt afgewezen, uh, die kans achten op dit moment ook gezien uh, de advocaat die daar uh, naar heeft gekeken, zeer klein... Maar het kan gebeuren, wat doen we, wat, welke situatie hebben we dan, dan vallen we terug op de bouwverordening. Zouden, zullen we dan weer een nieuw bestemmingsplan moeten gaan maken, want dat blijft nog steeds verplichting. Met allerlei uh, aspecten die daaromheen zitten. Um, het kan ook zijn dat bijvoorbeeld, ik, ik noem alleen een aantal aspecten, hè, want er zitten natuurlijk allerlei details aan. Uh, het beroep van de watertoren bijvoorbeeld... Uh, ...dat de rechter de wijzigingsbevoegdheid daarin vernietigt. Uh, dat kan. Uh, met die situatie zitten we dan... ...dat uh, de ontwikkeling zoals we dat nu in de bestemmingsplan hebben geformuleerd niet kan. De toren blijven nog langer leeg... ...en uh, we zullen opnieuw in gesprek moeten gaan uh, met de eigenaar en omwonenden over een oplossing. Uh, we kunnen dat op korte termijn proberen te stellen... ...maar dat, we weten dat de situatie nu met de huidige eigenaar niet... Uh, ...heel erg is zoals we zouden willen. Uh, maar goed, we zullen dan samen met die partij... ...toch tot een nieuwe wijzigingsbevoegdheid moeten komen. Of we moeten even kiezen om die wijzigingsbevoegdheid... gewoon ...te laten vervallen. En een andere keuze te maken... door bijvoorbeeld alleen het uh, Watertorenplein te ontwikkelen. Een ander risico is... Uh, ...de uitwerking of wijzigingsbevoegdheid... ...bij Pelles uh, ...of bij uh, het Vervoersplein ...zou ook kunnen worden vernietigd. Dat heeft vooral te maken met zichtlijnen... ...is ook aanwezig, die zouden we kunnen herstellen, redelijk eenvoudig door... Eh, ...want we moeten toch daar nog een uitwerkingsplan maken... ...door daar de, de precisie, een nadere precisering aan te geven van de bouwblokken Volgende. Kustontwikkeling. Eh, dit is een lang verhaal dat ik niet allemaal nu ga benoemen wat erin staat... ...maar in, in het kort gezegd is het zo dat het Rijk ook beleid formuleert over de kustontwikkeling... Nou verwachting niet voor 2015 komt daar een definitief uh, verhaal over. Uh, wij hebben een, een, een kortere termijn urgentie. Uh, wij willen eigenlijk gewoon dit jaar een besluit daarover nemen. Uh, en daarom hebben de provincie en de gemeente samen een onderzoek laten doen naar maatschappelijke kosten batenanalyse Die is in concept opgeleverd en dat daar komt uit dat de baten hoger zijn dan de kosten. Alleen de baten zijn niet allemaal voor de gemeente, dus die kunnen ook zijn voor. Ondernemers in het gebied die aan het toerisme verdienen, bijvoorbeeld. Dus daar moet nog wel naar worden gekeken. Uh, op korte termijn, 11 november, is er een bestuurlijk overleg. Weer met uh, DG Water, Directie-Generaal Water, uh, Rijnland, Provincie en Rijkswaterstaat. Om hier een volstap in te nemen. En dat zou uh, zoals we er nu voor staan kunnen zijn: dat er een intentieverklaring is dat we samen die strandverbreding, want dat zou een oplossing kunnen zijn, uh, mogelijk gaan maken. En dan wordt in een vervolg bestuurlijk overleg, zouden moeten worden gekeken wie waarvoor verantwoordelijk is, dus wie wat betaalt en uh, waar de baten naartoe gaan. En het is een zachte oplossing. Dat betekent dat ook al zou het Rijk in 2015 tot een andere oplossing komen, dan staat dit het niet in de weg. Dus het is een no regret oplossing. Het volgende plaatje geeft even aan, maar volgens mij kennen jullie dat allemaal inmiddels... Uh, het beeld van de legger, wat dus de belemmering is waardoor wij niet in de grond kunnen bouwen. Want dat is natuurlijk de aanleiding om überhaupt uh, het verhaal van de kustontwikkeling naar voren te trekken. Niet te wachten tot het met iets komt. Uh, want wij hebben nu iets nodig om onder, onder de grond te kunnen bouwen, met name parkeergarages. En je ziet hier in het kaartje heel mooi, want die rode lijn is de begrenzing van het plangebied. Dat eigenlijk het hele plangebied zit in die legger. Volgende. Dit is ook even heel kort een plaatje van het ministerie dat aangeeft. Uh, dat zij inderdaad niet voor 2015 een besluit zullen nemen. Uh, of althans een beleidsvertaling. Wat dus betekent dat wij daaraan gevolgen kunnen geven in onze planontwikkeling. En daar kunnen we niet op wachten. Volgende. Dit zijn dan de risico's die daarmee gepaard gaan. Stel... Uh, er komt een uitstel van die besluitvorming, een go-no-go -no -go voor de strandvereniging in Zandvoort. Uh, dat kan. Dan betekent dat dat uh, wij geen ontwerpen kunnen maken voor de boulevard, voor het watertorenplein. Ik noem die twee omdat die vooraan staan in de ontwikkelstrategie. Uh, nou ja, dan kun je een aantal maatregelen voor nemen. Uh, je kunt zeggen, als, als gemeente: uh, dat accepteren we niet. He, je, je kunt niet eeuwig blijven wachten op je planontwikkeling. Nou, dat wordt bestuurlijk op dit moment ook wel zo uh, naar buiten gebracht. Dus naar het Rijk en naar de provincie. Uh, je kunt ook besluiten om uh, dan geen strandverbreding te doen. En dat heeft natuurlijk effect op het Watertorenplein met name. Want daar is de, het belang het grootst. Daar hebben we ook in de, in de rekenverkaveling aangegeven dat het eigenlijk no minimaal noodzakelijk is om daar een parkeergarage onder de grond te maken. Dus dat zou dan niet kunnen. Ook daar kun je misschien wel weer kijken... ...maar dan gaat je ambitie natuurlijk steeds verder naar beneden... Hè, wat, ...wat er is vastgesteld van kunnen we dat dan anders gaan oplossen... ...gaan we dan minder programma daar doen... Uh, ...gaan we het verkeer nog ergens anders oplossen... ...maar daar is natuurlijk in het verleden al naar gekeken. Uh, dat blijkt uh, zo goed als niet mogelijk. Uh, komt er wel een besluit om die strandverbreding nu op korte termijn te gaan doen... ...dus rond, uh, rond de jaarwisseling... ...kan het nog zijn dat dat een financiële discussie wordt... Maar goed, dat is uh, in de rente aan het verhaal. Volgende. Ruimtelijke kwaliteit. Um, op het moment dat het bestemmingsplan was afgewezen... en dat er een nieuw bestemmingsplan uh, gemaakt moet, moest worden... lag de keuze voor uh, hoeveel tijd gaan we daarvoor nemen. Een normaal traject om een bestemmingsplan te maken is wel minimaal uh, drie jaar. Maar er lagen natuurlijk al allerlei kaders. Dus er is toen een keuze gemaakt om te zeggen... we moeten gewoon binnen een jaar voor de verkiezingen een nieuw bestemmingsplan liggen en uh, dat betekende dat we dan ook bewust hebben gekozen om daar binnen dus uitwerkingsplannen uh, wijzigingsbevoegdheid maar ook de ruimtelijke kaders op een, op een abstract niveau te doen we hebben ook gezegd dan doen we een beeldkwaliteit notitie waardoor we wel de koppeling uh, ook naar ontwikkelaars toe al gemaakt hebben van dit is wat wij uh, willen dus ook aangekondigd dat er nog een beeldkwaliteitplan zou komen uh, maar dat dat traject werd dus pas ingezet nadat het bestemmingsplan klaar was. Daar zitten we nu in. Dus vorig jaar is het beeldkwaliteit team door de raad vastgesteld. En um, die is helaas wel stopgezet dit jaar omdat de uitwerking van de raad van staten nog op zich liet wachten. En dat het onstandig is om ruimtelijke kaders te gaan maken als we nog niet weten wat de kaders zijn vanuit het bestemmingsplan. Volgende. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Nou, dat heeft ook heel erg te maken met de ruimtelijke kaders, Het, het, ruimte uh, het beeldkwaliteitsteam. Je, je, je kan kiezen als, als organisatie om te zeggen... We, we gaan zelf een plan maken aan een bureau. En als het klaar is, dan verplichten we de ontwikkelaars... en iedereen die in dat gebied uh, wat wil om zich daaraan te houden. Je kan ook zeggen, we willen graag in dat traject zorgen dat al die partijen mee kunnen denken... Uh, zodat daarbij ook je draagvlak vergroot is en ook je plan eigenlijk uh, haalbaarder wordt. Dus dat zorgvuldig traject uh, is wel van belang. Nou, in dat ruimtekwaliteitstraject uh, zijn ook een aantal risico's te benoemen. Uh, het beeldkwaliteitsteam zou kunnen afwijken uh, van wat er in het bestemmingsplan staat. Die kant is aanwezig, want ze hebben dat ook al aangegeven in een uh, bijeenkomst. Daar hangt het natuurlijk van af hoe u daar ook mee omgaat. U, hey, u kunt zeggen, de opdracht is om binnen het bestemmingsplan te blijven, punt. Nou, dan is de vraag hoe, hoe het beeldkwaliteitteam daarmee om wil gaan. Uh, je kunt ook zeggen, uh, we laten dan meerdere scenario's uitwerken. En uh, dan gaan we achteraf pas kiezen welke uh, kwaliteit we daarin willen. Als de Raad het wel zou accepteren, dan zullen we dus het bestemmingsplan op een aantal delen moeten wijzigen. En dat is natuurlijk wel kort dag nadat er een uitspraak van de Raad van State is. Maar dat kan. Het stedelijk bouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan kan ook geen draagvlak vinden. Dat is eigenlijk ook waar ik net aan refereerde. Bij de zittende en toekomstige vastgoedontwikkelaars. Die kans bestaat ook, vooral als we dus onvoldoende vooraf met deze partijen gaan praten. Dan krijg je op onderdelen wellicht een matig of slecht uitvoerbaar plan. En uh, dat kunnen we wellicht voorkomen door in het voortraject daar veel energie in te steken. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor de laatste, uh, voor het laatste wat daar staat. Als het plan onvoldoende flexibel uh, is, dan uh, loop je ook risico's ten opzichte van je haalbaarheid... Uh, en daar kun je ook uh, op anticiperen door extra onderzoeken te laten doen... naar die haalbaarheid. En uh, ook de positionering van Zandvoort bijvoorbeeld uh, te versterken. Dus je imago daaraan te werken. Het volgende is, uh, dossier is uh, Zandvoort Metropolitaan Strand. Ik uh, hoorde net de term ook al. Er is misschien wat, wat verwarring over, maar hiermee wordt doeld... ...dit is de naam van het convenant wat we hebben gesloten met uh, de provincie... Wordt ook wel genoemd Entree Zandvoort. Uh, en het gaat over het gebied wat daaronder op het kaartje staat. Het pellesgebied plus het stationsgebied. Uh, ja, dat is de, de, de input van de provincie geweest. Ze hebben gezegd, wij willen graag investeren in uh, de gebiedsontwikkeling in Zandvoort. We hebben er ook geld voor over. Maar uh, wij willen dan wel dat het stationsgebied daarin mee wordt genomen. Dan gaat het met name om de openbare ruimte van het stationsgebied. Uh, daar is dus uh, 5 miljoen voor in het vooruitzicht gesteld. Waarvan 5 ton op korte termijn voor voorbereidingskosten. En, uh, ja, in, de, in de Grek is op dit moment geen budget opgenomen voor het uh, stationsgebied. Dus dat is natuurlijk nog een, een issue. Uh, met het convenant is nu gezegd, we gaan een jaar, en dat doen we dan met de kosten die we krijgen van de provincie. Uh, onderzoeken of, er, of het mogelijk is om een uitvoeringsprogramma te maken. Het uitvoeringsprogramma zou er dan eind 2012 moeten liggen. Die moet zowel door PS bij de provincie als door U dan worden vastgesteld. En dan worden ook die middelen beschikbaar gesteld. Maar dan zou natuurlijk bij de raad ook gekeken moeten worden of er middelen beschikbaar zijn. Er is natuurlijk al een deel beschikbaar voor het Pellersgebied. Dus dat kan ook dat dat gewoon verevend wordt binnen het gebied. Um, maar daar is dus nog een, uh, een weg te gaan. Uh, de belangrijkste speerpunten die uh, volgende... Komt er denk ik bij, ja. De belangrijkste speerpunten die uh, benoemd zijn in dat convenant uh, zijn verbinding en bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, waarbij dan bedoeld wordt ook vooral ruimte maken voor ontmoeting. Er zit ook een culturele component aan culturele pro programmering en versterking van het lesjeprofiel. Risico's die daaraan verbonden zijn. De subsidie voor de projectkosten wordt niet toegescend. De subsidieaanvraag is net uh, de deur uit. Er is dus wel een convenant, maar daar kunnen we nog niet direct middelen uh, voor krijgen. Daar moesten we dan nog weer een subsidieaanvraag voor doen. Dat is gedaan en als we dat krijgen, we hopen voor het eind van dit jaar daar akkoord op te krijgen... dan hebben we dus die vijf ton om überhaupt met de uh, voorbereiding van dit traject aan de slag te gaan. Want anders zouden we al kosten maken waar we zelf nog helemaal geen, uh, niks tegenover hebben staan. Uh, de kans uh, dat we die subsidie... ...niet krijgen is natuurlijk klein... ...want anders zou het wel heel vreemd zijn dat er net een convenant is getekend. Maar dat kan en uh, dan kan de gemeente niet meewerken aan het uitvoeren van uh, dat GS-besluit. Uh, en dan kunnen we natuurlijk nog wel steeds verder met het Pellensgebied. uitvoeringsprogramma blijkt niet haalbaar. Dus stel we komen eind... Uh, ...in de loop van volgend jaar tot de conclusie gezamenlijk wellicht... ...op een van de partijen dat het om wat voor reden dan ook niet haalbaar is... Uh, ...dan zal de provincie wellicht die, die middelen ook niet inzetten voor Zandvoort. Uh, en wat we in ieder geval kunnen doen aan maatregelen is... Uh, in het, uh, ...naast het uitvoeringsprogramma voor dit onderdeel... Uh, ...ook zorgen dat we een autonoom traject vasthouden voor het palisgebied. Dus stel, het gaat niet door met de provincie, dat we nog steeds met het palisgebied vooruit kunnen. Wat ook nog kan... En, uh, in het verleden ook nog wel eens is gebeurd is dat de provincie nieuwe eisen stelt tijdens het traject uh, voor de gereserveerde middelen het convenant is geen contract het is, een, het is meer een soort intentie uh, daarin kunnen dus belangentegenstellingen tijdens, uh, tijdens de rit gaan ontstaan wat vertraging en scopewijzigingen met zich mee kan brengen uh, ja, zoveel mogelijk het vastleggen van gemaakte afspraken uh, kan daarbij helpen Erfwacht. Nou, daar wou ik maar even heel kort over zijn. Want dat is natuurlijk vorige week uitvoerig uh, behandeld. VVE Palace, VVE van Venema Plein. Uh, met name dus daar de, de te behouden objecten. En een derde traject wat ook tegelijkertijd nu wordt opgestart. Is de gesprekken met de, uh, de erfwachters. Waarvan de appartementen te amoveren uh, zijn vastgesteld. Uh, en daarvan hopen we begin volgend jaar uh, aan de Raad een voorstel te kunnen aanbieden, niet exact over welk financieel plaatje erbij hoort, maar welke, welke richting opgedacht kan worden qua uh, die erfwachters, want dat zijn met name ook, uh, die staan, staan nog verder in de tijd, dus tussen 2017 en 2019, dus we hoeven formeel pas vanaf 2012 met deze groep in gesprek te gaan. Maar het is goed om daar wel op te anticiperen. De risico's. Het risico bestaat dat het bod, wat is gedaan aan de VVE, uh, niet wordt geaccepteerd. Die kans is aanwezig, daar zijn ook al uh, berichten over binnengekomen. Uh, indien er geen keuze wordt gemaakt voor koop, dan uh, geldt erfpacht. Indien uh, beide niet acceptabel, dan zou er een juridische procedure gestart moeten worden. Maatregelen die we kunnen treffen om dat te voorkomen, is zoveel mogelijk vooraf in, ges in gesprek. Uh, en dat zijn we ook al, maar dat uh, wellicht nog meer te doen. Uh, vooral ook zorgen dat ons eigen huiswerk goed op orde hebben. En een uiterste geval zou zijn dat de rechter daarover een uitspraak doet. Uh, de rechter vraagt uh, ben, bij uitspraak om nader onderzoek. Dat kan ook een, uh, een risico zijn die aanwezig is. Dat kan vertraging opleveren. Het kan ook overschrijding van de termijn van 2013 betekenen. Uh, de ontwikkelingen zullen dan vertraging oplopen. Uh, verlenging van de erfpacht geschiet van rechtswegen met opzegtermijn van één jaar. Dat gaat automatisch. Dus daar hoeven we ons dan niet direct zorgen over te maken. Maar natuurlijk wel weer over de vertraging en ook uh, maatschappelijke consequenties die dat heeft. Een uh, derde risico... Uh, dat de kosten die zijn geraamd voor de te amoveren panden hoger liggen dan aanvankelijk geraamd. Ook die kans is aanwezig. Uh, en het effect is dan dat er een gat wordt geslagen in de gerechtsraming zoals die er nu ligt. Geweten zal dan de gronden niet kunnen verwerven of deels niet kunnen verwerven. En de ontwikkeling in dat deelgebied zou dan uh, wellicht ook geen voortgang kunnen vinden. Uh, maatregelen die genomen kunnen worden. Dit is overigens natuurlijk wel een punt wat nog uh, niet helemaal uh, is uitgekristalliseerd. Er is nog steeds discussie over van uh, hoe ver uh, moeten we gaan tussen... N helemaal niet, helemaal niet, zoals juist gezegd. Uh, dus daar is nog een, een slag te, te slaan. Uh, maar maatregelen die genomen kunnen worden als dat risico zich gaat voordoen... Uh, worden hier genoemd in de zin van de erfwachtinkomsten daarvoor aanwekende... Uh, zo snel mogelijk een ontwikkelaar zoeken die als risicodragende partij uh, uh, kan optreden. Of de provinciale middelen van het project wat ik net benoemde, hè, dat was Palace plus het stationsgebied, die zouden wellicht ook deels hiervoor kunnen worden ingezet. Onderhoud. Uh, stel de openbare ruimte, of het is eigenlijk geen stel, excuus, het is... Eigenlijk al te zien dat de openbare ruimte niet meer voldoet aan de uitstraling van wat we zouden willen. Dat is natuurlijk al heel lang zo. En er is steeds gezegd, we wachten omdat we binnenkort uh, daar een planontwikkeling verwachten. En die tijd die is uh, natuurlijk vooruitgeschoven. Ge dus die kans is zeer groot. Die is eigenlijk gewoon nu al aanwezig. Dat risico is al aanwezig. Uh, nou, de bezoekers en bewoners vinden daardoor het gebied steeds minder aantrekkelijk... En het zou dus een keuze kunnen zijn om uh, nu al het gebied te gaan opknappen. Het is een lastige keuze, want dat betekent dat je nu iets gaat uitgeven waarvan je wellicht over een paar jaar het weer anders wil gaan doen, omdat die ruimtelijke kaders nog moeten komen. Um, dat is een vraag. De slechte bestrating, er uh, gebeuren ongevallen, uh, ligt stoep tegen los, nou, die is ook aanwezig, dus ook daarvoor zou je nu al uh, iets kunnen gaan doen. Er zou ook aanspraken gesteld kunnen worden. ...als er echt ongelukken gebeuren. Um, dus ook dan uh, moeten er maatregelen genomen worden om die gebreken te herstellen. Er kan ook een keuze gemaakt worden om dat nu al te gaan doen. De boulevard is onveilig voor uh, voetgangers en badgasten. Dat, dat lijkt erg veel op het vorige punt, maar hier wordt meer gedoeld op de, de verkeersstromen. Bijvoorbeeld bij het Schuitengat, waar... Um, ...mensen nu zomaar de boulevard op uh, konden rijden... ...omdat ook weer vanwege de kwaliteit een aantal uh, obstakels zijn weggehaald. Uh, de, de vraag is nu wel van hoe ver moet je daarin gaan. Dus die, die balans tussen veiligheid en ruimtekwaliteit ...daar kunnen nog uh, keuzes in gemaakt worden. Op dit moment uh, is de kans aanwezig dat daar een onveilige situatie is... ...en dus ook weer de kans op, uh, op ongevallen... En daar zou de maatregel kunnen zijn dat we toegang regelen en scheiden van gebruik van de boulevard. Onder andere door het bevaar, bevoorraden van strandpaviljoens en gebruik van boulevard door, door de vele fietsers. Nou, Dat is even heel kort. Ik ben natuurlijk heel snel doorheen gegaan. Maar nogmaals een globaal overzicht van de, van de risico's. Als laatste punt stip ik nog wel aan uh, volgende graag. Het uh, stimuleringsprogramma, hierbij benoem ik niet expliciet risico's, maar dit is nog wel een dossier wat ook van belang is en wat in mijn ogen ook nog wel eens wordt onderschat. Uh, om, vol, volgende graag, om uh, te laten zien naar buiten toe, want we weten die planontwikkeling gaat een lange periode duren. Het is vastgesteld minimaal tot 2023, uh, dat er een schop in de grond gaat op zijn vroegst in 2013, maar dat is natuurlijk...